Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Nog altijd zoekt de brandweer in Valencia naar vermisten. Gisteravond brak in twee woontorens brand uit. Vier mensen kwamen daarbij om en tientallen raakten gewond. De brand kon zich goed verspreiden... doordat de buitenkant van de torens van licht ontvlambaar materiaal is gemaakt vertelt de correspondent Miralde Bruyne. Het is heel isolerend materiaal, dat dus de goed de hitte en de kou buiten houdt. Maar ja, doordat er een soort van ja, synthetisch schuim in zit, is dat ook heel brandbaar. Dus waarschijnlijk ja, heeft, eh, heeft de brand zich daarom heel snel kunnen verspreiden. Hoeveel mensen precies binnen waren toen de brand uitbrak, is niet bekend. Mogelijk waren mensen niet thuis en hebben ze zich nog niet gemeld. Het gebouw is nog superheet, dus de brandweer kan nog steeds niet makkelijk naar binnen. Bij het huis van de loodgieter in Vlaardingen is een extra beveiligingscamera geplaatst. Omdat op zijn huis en panden aanslagen worden gepleegd. De teller van het aantal explosies staat inmiddels op 10. Donderdag besloot de burgemeester van Vlaardingen om zijn huis voorlopig te sluiten. De loodgieter zelf zegt geen idee te hebben waarom zijn panden constant doelwit zijn. En huren in nieuwbouw blijft heel duur, schrijft trouw. De meeste nieuwbouw valt namelijk buiten nieuwe regels die de huurprijzen betaalbaar moeten houden. Van woonminister De Jonge mogen verhuurders meer vragen voor nieuwbouw omdat die een goed energielabel hebben. De Woonbond die opkomt voor de rechten van huurders vindt dat dat nu veel te ver gaat. Zij willen dat de minister op de rem trapt. En informateur Kim Putters zal vandaag weer veel kopjes koffie drinken. Er komen allerlei experts, oud-politici en hoogleraren bij hem langs... om hem bij te praten over de formatie. Ik heb vanochtend weer een aantal goede gesprekken gehad... om met elkaar scherp te hebben hoe regering en parlement willen gaan samenwerken. En dat is in, in ieders belang. Volgens mij van elke politicus in de Tweede Kamer, maar ook van de samenleving. Maandag gaat Putters weer om tafel met de partijleiders van onder meer BBB, PVV en VVD. En het weer nog een beetje van alles wat. Af en toe wolken en kans op een bui. Maar tussendoor ook opklaringen met zon. Het wordt 7 tot 9 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is in de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB. Verkeersinformatie. Zin in, zin in Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Jouw keuze. ZFM. Ja, en toen stond de microfoon weer open. Ja, gezellig. Ze ja. ja. Kan dat die van een mij een wat harder willen, die microfoon? Tikkeltje harder. die? tikkeltje harder. Tikkeltje harder. De, harder. De, even de, beetje, de, de gain een beetje opzoeven misschien. De, de, de gain, zeg eens wat. Nee, de gain, ja. ja. Hallo, hallo. Hallo, ja, hallo, hallo, ja, ja, hallo. Ja, het, ja, het wordt iets duidelijker, ja. Hallo, hallo, hallo. Zo beter? Ja, luisteraars, hoort u mij thuis? Hallo, hallo, Ja, ik heb, ik heb vanmorgen de broek van mijn broer Nou jongen, die zit me tot hier. Ja, jongens, we moeten kijken. Oh water. Oh water, ja. Ik zit, nou, ik zit net naar de kruis van jou te kijken, wat ik nooit doe hè, trouwens. Maar het viel wel op hoor. Wat een stoffig kruis, dacht ik nog. Ja, hey, we hebben een spannend programma vanmorgen. Uh. Ja, spannend. Heel ge, spannend. Ge, vertel, vertel jij het maar, Gerrie, want uh, jij kan het zo mooi vertellen. Kan ik het mooi ja, vertellen? Ja, daar raak ik altijd helemaal ontroerd van. Vertel. Nou, als eerste uur, het eerste uur is uh, gewoon. de boys. De boys en girl. ja, de girl girls. girls de boys en de girls en de girls en gewoon, heel gewoon. Ja. En het tweede uur. dat is een wat minder dan. is iets minder, maar wel heel erg leuk, want dan komen er. Uh... Er twee mensen van? Nee, dat weet niemand. Nee. Dus we, weten, we weten dat nog niet zeker, maar uh, ja, er komen twee mensen. Ik mag dat, dat niet ik. vertellen. Ben, ik ben gewoon zojuist dat ik het niet maar verteld mag in mag Derde niet, uur? He, mag ik ook niet vertellen. Nee, dus er komen er ook twee, <laughs> maar er zijn weer anderen dan in het tweede uur. Ja, maar dat is heel spannend. Maar dus... ik, ik wil wel even zeggen, uh, het laatste uur, alle credits, uh, die ja. gaan toch wel naar uh, een anoniempje, Charles, dankjewel. Dat heb je perfect geregeld, vriend. En wat het gaat worden, we wachten het af. Je hebt het wel heel spannend, allemaal hoor. Ja, maar... We moeten het geven. Het is echt shake op de bank thuis, hoor. Het is echt shake. Ja, maar dat is juist het leuke. Ja, dat is. Ja, dat je zegt van nou. Maar even voor de luisteraar, dit is geen podcast. Dit is. geen podcast. Wat is nou een podcast eigenlijk? Een radio-uitzending. Ja, niet in de studio. Oh, wacht even. Wat is de vraag? Wat is een podcast? Oh, dat is, een, uh, dat is een wandmeubel met lesbische vrouwen. Oh, Hè? Een podcast. Een wandmeubel met lesbische vrouwen. Nou, daar heb ik nog nooit van gehoord. Ik, uh, ik weet het niet, jongens. We gaan maar gewoon een stukje muziek draaien. <laughs> Mensen vragen ons wel eens af, wat wordt er eigenlijk gezegd als er een, een, een muziekstuk gedraaid wordt? Ik denk, weet je wat, doe gewoon de microfoon op. En wat denk je, die bengels, houden ze de klep dicht. Ja, nou. ja. Hey, we, vertelden we het niet. Nee. Luister, uh, ja. ik hoorde vanmorgen op de radio dat we zitten allemaal te veel in onze eigen bubbel. Oh, Ja. welke bubbel? Hele, dat geldt voor de hele samenleving. hè? Vooral de elite, hè? de opgeleide, de hbo'ers. en de. En de academici, die uh, ja, mensen wel gesteld ook over het algemeen... dus met een hoop centjes, die zitten al ook in hun eigen bubbel. Maar het geldt ook voor, voor uh, de culturele samenleving... in de ja, zin ja. van, van de mensen uit andere landen. Ja. Die, die houden het ook allemaal in hun eigen bubbel. Ze zitten ook in hun eigen bubbel. Wonderlijk eigenlijk. Ja, maar misschien Want... is dat heel vertrouwd om in je eigen bubbel te zitten. Ja, toch? Ja, ik zit thuis ook altijd in mijn eigen bubbel hoor. Moet ik je kan niet in jouw bubbel gaan zitten, toch? Oh, gezellig hè? <laughs> Ik stond inderdaad laatst bij Charles voor het huis. Echt waar, ik keek ze naar binnen. Ik denk, het lijkt wel een aquariumzaak. Ja. Zat iets in zijn bubbel? Ja, ja, een bubbel. Ja, Kleine goudbubbel. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Uh, Willem, weet je nou wat de toppunt voor de arrogantie is? Oh, mijn god, nou. Weet je dat? Als je denkt dat je op mij lijkt. <laughs> Maar wat vind je daar alles van? Wou je meteen al uh, met uh, pluspunten beginnen? Ja, laat maar doen. Ja, Gergie. Ja. Nou ja, het is al een beetje, misschien een beetje vroeg, maar... Paas. U bent van harte welkom bij onze gezellig paasontbijt. En samen gaan we genieten van een heerlijk ontbijt. En is er ook een korte impressie hoe paas gevierd wordt in Suriname. Oh, dat ben ik nog nooit geweest. Ik ook niet. <lacht> Pasen. Dus ik denk dat dan wordt er dus ook uh, paasontbijt met paas eten, denk ik. Surinaamse paaseten, paas eten. Vaker, paas paas eten, Surinaams ja. paas eten. Ja. Ik weet niet wat dat is, maar zou jullie dat kunnen weten? Ja, wat is dat dan? Surinaamse voor, voor paas. Dus je zegt het verkeerd. Het is geen paas eten, maar paaseten. Eten. Paaseeten. Eten. eten Dat is gewoon ontbijt. Pas eten ja. Dat is toch een Spaans betaalmiddel? Ja, ook. Maar niet is Suriname. Ja. Oh, ja. En, maar ja. daar, komt dus, uh, daar komt Marlene Slagveer. Ja, ja. Dat is een echte Surinaamse ja, de, naam ook. Ja. Die komt daar dan. en die, Ik denk dat ze dat dan ook allemaal uitlegt en vertelt en zo. Maar wel leuk. Dat is woensdag 27 maart. Uh, van 10 tot 12. En dat is bij in de blauwe tram Zandvoort. Louis -Davis Carré. En dan kun je je aanmelden bij Pluspunt op 023 30, 40, 40, 700. Oh, ik, ik vind heb het wel een heel leuk had initiatief. Geen, ik heb geen pen. Kun je het nummer nog een keertje? Ja, al? 023, 30, 40, 700, nou, 7000. Kijk, ja. weet je dat ook weer. Ik hebben denk, jullie, collega's, ja. hebben jullie iets met Pasen? Ja ja, ja, ja, ja, ja, leuk, ja, leuk. Met die kleine kuikentjes en zo, vind ik altijd zo'n schat. Klein kuikentje. Pissemand, trek jij er eerder iets aan? Nee, maar wij hadden vroeger thuis. Mijn vader had een broodmachine. En die, die, die, daar, daar werden eieren in uitgebroed. Ja. En dan hadden wij als kind mochten wij altijd een klein kuikentje uitkiezen. Hey, en, en, en, en, ja, echt. echt, ja, echt de dat was, dat was Pasen zijn voor mij altijd daar. Dat zijn de enige twee dagen in Nederland waarom ik niet opval. Want? Heb je mijn oren wel eens gezien? Hé, doe je ook een eieren zoeken? Ja, dat doen ze op het strand bij ons voor. Op het strand doen ze eieren zoeken. Oh, In het dat. zand. Ja. ja, als je nou dementie hebt. Ja, mag ik niet zeggen haperend brein. Ja. Of ja. Alzheimer. Ja. Dat is dan wel weer een voordeel met Pasen. Dan kun je je eigen, eigen eieren je verstoppen. Je weet toch niet waar ze liggen. Het, het is werkelijk. Er wordt gelijk weer een grapje van gemaakt. Terwijl er ook hele serieuze dingen nee, zijn dus met, serieus. De, met de Pasen. Ik moet bijvoorbeeld kort voor de Pasen. ga ik altijd naar het ziekenhuis toe. Hè? Is dat zo? Ieder jaar heb ik dat. Ja, laat ik de eieren schilderen. Goed. Gerry, had je verder nog iets van pluspunt? Um, en Jan Veen stopt er in één keer mee. Dat is heel raar. Ja, Nummer, uh, okay. nummer, twee, nummer twee. Oh, dat is nummer twee natuurlijk. Ja. Nou ja, dit, uh, nog steeds dan hetzelfde. Dat is de eetclub in de blauwe tram van uh, Rabbel. Hè? Café Rabbel. Dat ja. is, uh, elke dinsdag kun je daar gezellig eten. Dat schijnt heel erg goed te zijn ook. Een ja. drie gangen maaltijd. Voor 12,50. Dus ietsje goedkoper dan waar we het net over ja, hadden. Gang, ja. Ja. Is het per gang of gewoon uh, die, die, die, de hele reis? Nee, dat is een gang in de gang. In de, in, de, in de gang. Eet in, ja. in de gang. Dus ja. niet in ramen. En elke maar in keer in een andere gang. Eerst de eerste gang, dan de tweede gang en dan de derde <laughs> Beste luisteraars. Ik weet niet waar Gerry van gesnoept Waarschijnlijk iets van de verkeerde plant gegeten <laughs> of zo, jongen. weet je? Oh. Hey, met allemaal. Uh, uh, ja. uh, leuke informatie. Is ja, het, uh, gezellige dingen allemaal. Hè? Wat, ja. Uh, ja, ja, ja, ja, ja, maar ze doen, en, ze doen best wel leuke dingen hoor. Voor, uh, voor de, de ouderen, zeg maar, in Zandvoort. We hebben heel veel ouderen in Zandvoort, hè? Heel veel ouderen. Ja, veel ouderen ook bij zijn... de, ra de radio ook. Hè? Ja, ja, ja. ja. ja, <laughs> ja, even ja mij niet de aan de... te kijken. Ja? <laughs> ja. Nou. Maar uh, we hebben bijna 18.000 inwoners, Zandvoort. Zo. En daarvan is, uh, zijn er heel veel die. Uh, boven de 60 zijn. En we hebben ook heel veel 90-jarigen en ook 100-jarigen. Jij loopt ouder, bitje, bizantwoord. De, de, de, de gezonde lucht, hè. het strand, <tossimus> uh, zee. Ja, oh, nee. Ga Ik rustig door, Gerry Story, je niet aan mij? Sorry. Er wordt iemand niet goed. <laughs> oh, mijn... Koning nou, dat is dus heel leuk. Dus elke dinsdag kun je dus lekker eten bij, ah. uh, bij Rabbel. Ja. Blauwe tram ook weer in Zandvoort. Dat de, de blauwe tram, dat, dat is wel een een, een, een Is een, een heel item. Ja, ja maar daar een, gebeurt, een, heel ja, ja. gebeurt heel veel. Er gebeurt heel veel, ja. Het heeft even geduurd, hè, want het duurde eerst even dat mensen eraan moesten wennen. Ja. Omdat het dus uh, nieuw was. Hè. Dat is een heel nieuw complex natuurlijk en zo. Dus mensen moesten, want zandworsters zijn altijd een beetje behoudend. Hè? Die, ja, maar de locatie die... komt er denk ik om dat daar de bibliotheek op zit. Ook? Want, want ik heb daar een keer een Indische reistaal gehad. Nou, door de bibliotheek. Ik liep werkelijk met mijn kop tegen iedere boekenkast aan. Ja, dat is... Een lopend buffet was dat. Nou. Lopend buffet, ja, ook, ja. ook dat nog, ja. ja ook dat. Ja. U hoort het luisteren, ze dus hebben een gezellig gesprek met elkaar. Ja. En hoe, hoe noemen ze nou, Gerry, een gesprek wat minder weegt dan 100 gram? Minder weegt dan 100 gram? Een gesprek wat minder weegt dan 100 gram. Hoe kan je dat nou wegen? Dat is een onderhondje. Goed, <lacht> Kerry, heb je verder nog iets van? Nee, dat komt straks wel weer. Ga ik nog oh, ik... eventjes weer even kijken wat... Uh... Zal, zal ik dan maar even gewoon een, een normaal stuk. Wat blijf je nou met die muziekman, uh, padverdomme <lacht> nog. <lacht> ja, nee, nee, nee, met een stukje muziekman. Nou. Ja, luister, hij zit erop te wachten. Er er, ik wil een stuk muziek er horen. Er is op dit moment ja. iemand, ik noem geen namen... maar in, uit Herenveen, die ligt nog in bed... Naar ja. ons te luisteren. Nou, dat, dat moet er wel iets speciaals ongelofelijk, zijn. is ongelooflijk, hè? En, en uh, uh, is het een dame? Uh, even kijken Petra een dame... Ja, maar hoe ze heet ben En wat niet? is dan de goede kant om uh, uh, um in bed te liggen? Voor een dame. Geen idee. lady kant. Dat is ze mooi. <laughs> Sorry, Petra. <laughs> Beautiful people. You live in the same world as I do.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 Never meet again. If I weren't afraid, you'd laugh at me. I would rot and take all of your hands in. I'd gather. In.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 Ja, beautiful people. Je luistert naar de Boys are Rebecca. Allemaal, allemaal mooie mensen. Allemaal, allemaal mensen. Alleen, ja, maar, ja, ja, alleen maar. Ja, ja, ja, ja. Ik, kwam van, ik kwam vanmorgen voor binnen. zag ik twee oudjes met elkaar vechten. Oh, ja, ik moet meteen denken aan de jaar oorlog. <laughs> Goed, verder buitenland nieuws. Almelo. Uh, ik hoor zojuist, we uh, krijgen in ieder geval een berichtje binnen... dat wij heel af en toe vallen we eruit. En nou, uh, nou gaat het dus met naam om het beeld. Dus het is een internetverbinding... Uh, die uitvalt. Oh, is het, uh, het geluid niet. Nee, het, het is een beeld, nou, beeld wat uitvalt. Ah, het is een beeld wat uitvalt. ook. dat is niet zo erg. Dat is maar, ik bedoel, hey, Charles, zit zonder broek. Ik ja, daarom. Het is allemaal niet erg. Gerry, had jij er iets voor? Ja, uh, het is wel leuk. Ja. Ik weet niet, dat hebben we eigenlijk nog nooit verteld. Maar je kan dus in. Uh, in Zandvoort heeft ook een muziekschool, hè? New Wave. Is ook gevestigd in de, de Blauwe Tram. Oh. Daar kun je dus uh, piano. Keyboard, gitaar, basgitaar, viool, zang en drums kun je ja, daar leren. Dat meen je niet. Wist je dat? Nee, ja? nee, nee, nee, nee. Ik, ik heb drums ergens anders geleerd. Ja, he? maar je kan het dus ook hier. In uh, de blauwe je Kan je aanmelden uh, waar muziek verbindt, Is New een, Wave muziekschool. Nee, het, die bestaat al een tijdje hoor, oh. maar ik denk dat ze misschien... Nieuw, Zal ik prijzen erbij of niet? De mensen nou, nee, uit? er staat geen prijs bij, maar ik heb geen flauwe idee. Website. Maar de website is dus uh, info newwavezandvoort.nl. Dus dan kun nee, je daar... Nee, nee, Dat is een, een mailadres wat je nou noemt. Oh, sorry. Nou, kan ook. Nee, ja, nee, maar daar kun je wel een... Nee, ik heb... Ge, ik heb uh, oh, je hebt newwavemuziekdocenten.nl. Kijk. Daar dat is we een... De, ja. de, de, de, en je kan ook bellen. Dat ga ik even doen. En ja. dat is 0... Hallo. Hallo. 0... Hallo. Oh, hè? Hallo? Ja. <laughs> Wat is er, Gerry? Nee, 06... Nee, ik zit even... Kijk, 06... Ja. Uh, nee. Nee, ook niet. Dames staat... en heren, nee. Nee, nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> er staat hier een nummer. 616-495-673. Zullen we maar gewoon het mail... Zou dat gewoon 06 zijn? Dat kan, ja. Oh. Heb je ook een mailadres? <laughs> ja. Dat heb ik net verteld. Dat is info at wave, uh, .nl. En dus ja. newwavemuziekdocenten.nl. Mu kun je dus ook informatie allemaal aanvragen. Kijk, hier hebben we dan. Over ja. om te leren piano spelen, keyboard spelen, gitaar spelen, basgitaar spelen, viool spelen, zingen en drum en, en drummen, te veel. Je hebt maar twee handen. Ja, maar ja. Maar ja uh, het gaat niet allemaal tegelijk. Het is allemaal nee. tegelijk. Dus je kan één ding kiezen. natuurlijk. Ja. Maar, maar muziek, dat is wel leuk, hè? Ja, ja, muziek in je leven is toch het mooiste wat er is. Ja, muziek verbindt. Waar muziek verbindt. Waar muziek verbindt. Dat vind ik wel leuk leuk, ja, een leuk bruggetje. Ja, een leuk bruggetje. Weet je wat er ook verbindt? Nou, of wat verbindt nee. er ook. Vertel. Als de past, tenminste.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 en bij nacht in de kroegen hier, gaat je naam in het rond, bij het blond schuimend bier. Malababbe, kom, malababbe, kom hier. Lekker stuk, malen, meid, lekker dier van plezier. bab is rond, bab is blond. Zoel op je mond, malababbe, je lekkere kont.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 Thank mm -hmm. you.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 het blondschuimend bier. Mooi nummer, hè? Ah, nou, dat was een, uh, een bruggetje eigenlijk. En daar wil ik het voorlopig bij laten. Ja. Goed. Gerry, had je ja, nog iets van? Nou, ik wil nog even de internationale vrouwendag even aanhalen. Uh, ja. Die is op vrijdag 8 maart. Natuurlijk ook weer in de blauwe tram. Het is echt best wel druk, hoor, in de blauwe tram. Ze doen heel veel uh, dingen. En dat is van... Uh, uh, het is één wereld, duizend vrouwen. Dat is het thema voor de Internationale Vrouwendag, hè, 2024. Ja. En dat gaat over de verschillen en overeenkomsten tussen vrouwen uit Nederland... vanuit verschillende culturen. Want we hebben natuurlijk best wel heel veel culturen in Nederland gekregen... de afgelopen jaren, zeg maar eigenlijk. Mm -hmm. hè. Door oorlogen, door uh, oorlogen in de landen zelf. Werkzoekende, onder andere ook. Werkzoekende, <laughs> ja. ja. Maar dan, ja, waarom maakt dat ze zo sterk? En wat hebben ze moeten overwinnen om te zijn wie ze nu zijn? En waar halen ze hun kracht vandaan? Wie inspireert ze? Dus eigenlijk, wie zijn deze super women? Woman, women, woman? women, women, women. Ja. Women. Kan er zijn dat er een echo op de lijn zit ja. Zit, zit, <laughs> zit? ja, ja, ja. En dan komen dus een paar dames komen vertellen over hun leven... en de belangrijke fases daarin. En dan moet je dus best wel... Dat is leuk om te horen. En je bent van harte welkom op vrijdag 8 maart, in de blauwe tram. Van 10 tot 12. Gratis, koffie en thee met wat lekkers. Kijk. Ja, kijk, daar zijn dus, we bij natuurlijk. Ja, dus ja. heel belangrijk. Goeiemorgen. Ja. Goedemorgen. Ja. ja, Goeiemorgen. Ja. Ik zag al iemand binnenkomen. Ja, ja, maar, ik, denk, wel. Ja. ik heb het zo naar mijn zin, zeg ik, het is, wel, het ja? is wel, ja. ik vind het hier van zo gezellig. Ja. Ja, dan weten jullie trouwens waarom Jezus, dat heb ik van de week met we Bijbelstudie achtergekomen, oh. waarom Jezus niet in België is geboren? Nou, nope, ik kon er geen drie wijzen vinden. Echt waar. Lu lu luisteraars, uh, uh, een kapelaan in een rolstoel, weet je hoe ze die noemen? Een geestelijk gehandicapte. Oh, een... ja. wij, wij, wij op de pasterie hebben nu ook een domblondje blondje, hebben we niet omen. En Maar die mag maar een half uur met lunchpauze. Oh. Ja, anders moesten we er weer helemaal opnieuw inwerken. Dat, ik vind dat een beetje denigreerend. Is dat zo? Ja, vind ik toch wel... Uh... Dat ben ik niet verwend van, uh, van de geestelijke. Maar ik vind het toch nee. gezellig. Ik was een week even in Utrecht. Waar was je? In Utrecht. In Utrecht? Ja. Wat is er zo interessant aan Utrecht? Bedoel? Dat wilde ik net vragen. Wat ja. is er zo interessant aan nou, in Utrecht? Nee, nee, nee. De Intercity naar Amsterdam. Oh. <laughs> Af die rijdt. <laughs> dat, dat is ook nog een vraag. Ja, zeker nog een vraag. Ja, zeker nog. Uh, nou, hebben jullie nog leuk nieuws? Ik, oh, ja, ik sprak van de week een, een stuubaldes. Ja. Die kwam weer mee te bieken. Ah. En, die, en die zei tevens, als ik recrameerde, zeg dan van ja? Ik, dan wil ik uitgestrooid over de stadbaan. Ah, over de, over de, de stadbaan. Ja. Ik zeg, waarom is dat dan? Ze zegt, ja, dan kan met mijn man, ik wil er nog één keer overheen. Nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, Ik begreep hem niet hoor. Ik heb daar helemaal geen verstand van. Verstuurdessen. stuurdessen. Oh, dat van stadbaan. Er ligt er niet. best ja. een hoop. as ligt er nog Met rand. ...heeft toch met Randstad te maken of zo? Of u, u, u, ja, zeker. Uniek of zo? Allemaal van ja. die uitzendbureaus. Uitzendbureaus, ja. Ik ja. Denk het wel, later. Uh, no. ja. Maar ik vind dat... Mag ik gezellig even bij jullie blijven zitten? Ja, dat is ja, goed. Oh ja. uh, maar ik vind, ik vind dat wel uh, ja, een beetje... Vertel, beetje, vertel. Vrouw, vertel, vrouw. vrouw onvriendelijk en zo. En, uh, ja, daar wil, daar wil ik wel wat op zeggen uh, eigenlijk. <kugels> als, als dat mag, mag dat? Dat zie ik er wel, hoor. Ja. We zijn altijd de dus sjaak, we bedoelen het zo goed. Ik weet ook wel dat het dopje op de tandpasta doen moet. Oké, okay, we ruiken soms naar zweet, luisteren slecht en laten scheten. En het kan zijn dat we ergens soms een trouwdag zijn vergeten. Maar als er geen man was, denk dat er dan niks meer aan was. Wie zat tot twee uur in zijn watjas? wie moest je helpen met zijn stropdas? Wees blij dat er een man is. Zonder mannen gaat het echt mis. Wie moet dan die lam vervangen? Maak je vrolijk boos of zwanger? Tweede paasdag naar Ikea. Wees blij dat ik dan meega. En denk dan niet in hokjes als ik sta naar al die rokjes. Moet er anders met je trouwen of de Maxi Cozy sjouwen? Niemand om de kraan te fixen. Niemand op de bank aan het niksen. Of om je jurk dicht te ritsen. Zo blij dat er de vrouw is, zonder vrouw gaat het pas echt mis. Mannen gaan als zij er niet is, naar de klote of de verdoemenis. Misschien als er geen vrouw was, de lucht voor altijd vrouwen. Aan de alcohol bezweken, wie moet dan orgasmes veken? Als er geen vrouw was, elk rompetje blauw was We kunnen zelf geen kinderen krijgen Om van het bevallen maar te zwijgen Ja, nou, dit is Volendamse wijsheid van, uh, van Slik en Bidon. Hoe heet, Slick, hoe heet die jongens nou? Slik en Bidon. Slik en Bidon. Oh, Nick, Nick Simon. en Simon. Ja. Oh, ja, ja natuurlijk. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Nee, maar ik bedoel, dat wil ik toch eventjes... Even, uh, al die, die vrouwvriendelijke grappies dat, dat, is, dat is uit. Dat is helemaal niet meer in. Dat. Jongens, stop ermee. Zo, klaar. Nou ja, ik, ik vind het ik dat gezellig hoor die vrouw. Die vrouw, die vrouw ja. ja, maar dat komt ik, omdat je de hele dag zit jij, zit jij op zo'n bidon. Of bidet, hoe noemen ze dat ding? Biechtel, ja, ja, ja daar, daar ga je al, hè, daar ga je yes. al. Nou, Willen. goed, maar blijf maar gezellig even erbij zitten. Goedemorgen. Uh, Het ik, weet niet, ik, even... oh, ge... hey, ik weer gezellig. Hallo, hallo, hey, hallo. Hé, er zijn ook weer, hoor. Hallo, hallo. Jongen, jongen. Ja, jongen, ma jongen. mama heeft vanmorgen auto gereden. En ja, en ze, heeft keer... al heel, ze heeft al heel lang rijbewijs ja maar ze maar heeft een hele tijd niet meer gereden. Waarom niet? Ja, dat ze dan weer niet. En nou dorst ze we ineens wel. Ja. Maar nou was het rustig op de weg, hoorden we. In het verkeersbulletin zeg maar, van de NOS. Het is rustig op de weg. Zeg, maar nou, dan wil ik wel auto rijden. Ja. Ja, ik vind het ook hartstikke leuk om auto's te rijden. Maar ja, af en toe dan durf ik het niet. Dan is het zo druk op de ja, weg. Ja, dat begrijp ik. Ja. Man, ja. Ja, weet je überhaupt wat de veiligste kant... Uh, wat de gevaarlijkste kant in de auto is, Willem? Achterin? Nee, de bestuursterkant. De bestuursterkant. Oh! Weer een vrouw onvriendelijk vriendelijk grapje. Jawel. Er is er één weer hoor. Ja, ja. Ik heb net. Nou ja. Toch? Maar gaan jullie vanmorgen nog wat gezellige dingen doen. Want ik kom hier niet voor de noppers. De noppers natuurlijk, hè? Ja, wat ga je doen, jongen? Weet je trouwens, Willem, waarom kinderen naakt worden geboren? Nou. Ik is dat zo, uh, Harm? Worden kinder, ja, ja, natuurlijk worden kinderen naakt geboren. Ja, dit komt omdat de baarmoeder niet kan breien. Mm -hmm. ik, ik, weet, ik, schiet, ik schiet helemaal vol. Zal ik uh, de balken in mijn ogen? <laughs> zal ik verdriet hebben dat ik het niet weet of zo? Ja, ik weet, ik weet het niet. En had je verder naar wat, gaan, mijn vriend? Nou, ik heb nog een raadseltje voor een je, raadseltje. Voor, de, voor de grap. Ja. ja wie, wie, wie is dronken en loopt door het bos? Wie is dronken en loopt door het bos? Ja. No? Paulus de wodka <lacht> Ik vond hem wel leuk. Paulus de wodka -bouder. De wodka ja. Zou ik maar gewoon een stukje muziek draaien weer? Ja, doe dat maar, Willem. Want mijn zoon is vervelend vanmorgen. Ja, ik wil, ik wil wel eens weten waar hij naartoe gaat eigenlijk. Hij had ook jeuk. Oh. Heb ik hem, heb ik hem een plastic doosje krabsalade gegeven? Wat heb je gegeven? Een plastic doosje krabsalade. Oh my god. Beste luisteraars, <laughs> sorry. erbij? <laughs> you talk like Marlene Dietrich And you dance like Zizi jean mère Your clothes are all made by Palme And there's diamonds and pearls in your hair Yes, there are I live in a fancy apartment Off the boulevard Saint-Michel Where you keep the Rolling Stones records And a friend of Sacha Distel Yes, you do But where do you go to, my lovely When you're alone in your bed Tell me the thoughts that surround you I want to look inside your head, yes I do I've seen all your qualifications You got from the Sorbonne And the painting you stole from Picasso Your loveliness goes on and on, yes it does When you go on your summer vacation You go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 Ja, wat is er, Gerry? Gerry, wat is er? Wat vroeg je? Wat vroeg je? Wil je de, een, eenzelfde koek of een ander? Nee, nee, iedereen denkt dat ik maar één koek eet per dag. Zeg dat maar niet. In gebarentaal eventjes. Ja, Charles. dag jongen. Hallo, goedemorgen. Ja. Ik, ik ben er ook nog, uh, Wim. Ja, ik zie je. We hebben laat Charles maar even rustig zitten. Ja, die is een die beetje. Die zijn eigenlijk uh, al voorbereiden op het weer. Oh. Ja. Dat, dat gaat hij straks doen, heb je mij verteld, hè, Jaro? Ja, een Harm natuurlijk ga ik straks het weer voor jullie doen. Als jullie daar weer zin in hebben, tenminste. Nou ja, ik bedoel, weer, weer uh, slecht weer is ook weer. Ja, ik, vind ook wel, uh, ik wil ook wel horen wat voor weer we het weekend krijgen, eigenlijk, hoor. Ja. ja. Waarom bevriezen ze trouwens eieren nooit? Wat zeg je nou? Waarom bevriezen ze eieren nooit? Geen idee. Ja, er zitten doodjes in. Wat zei je nou? We zitten doyers in. Doyers. Doyers. Doyers. Ja. ja. Nou goed, oké. Okay. Weet je, weet je, wat het is? Uh, ik, uh, ik trek even mijn, uh, mijn dingetje open. Let op, hè. Mijn uh, mijn uh, mijn. Uh, oh, je mond er eens eventjes, jongen. Eventjes maar, mijn. Wat uh, ga je open trekken, Willem? Nou, dat ga ik je vertellen. Uh, want uh, er is toch wel, uh, toch wel weer een verzoek van God. Uh, uh, Willem, uh, jij speelt daar nooit meer op. Nou, goed, dus ik zeg... Waar pak... ga je op spelen? Op je hobo? Nee, op mijn doedelzak. Op je doedelzak? Ja, nee, je maar uh, weet, je, weet je wat het is? Charles, uh, pak je papier maar even voor je, ja, voor ik, je, je weerbericht. Ja, zo. dat is goed, jongen. Nee, dat is helemaal goed. Als je maar niks gaat vertellen over Storm Louis dan. Dat ga ik niet doen. Die is weer voorbij, hè? Is zo? Ja. La laat, laat, laat horen, Willem, wat voor mooie achtergrondmuziek je hebt. Oh, komt hij weer. Kijk, Charles Duif met het weer. Storm Louis, luisteraars, is geleidelijk afgenomen in de nacht van donderdag op vrijdag. Het wordt een licht wisselvallig weekend met een afwisseling tussen buien en periode van zon. Het koolt dit weekend enkele graden af en daarmee is de temperatuur gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Ach, jawel. Winterweer wordt er dit weekend echter niet verwacht vraag me trouwens af of we überhaupt nog winter krijgen. denk het niet. Wow, ik niet. Ja, dat denk het kan het wel. kan best nog, hoor. Het is pas in ja. ja, ja. Apriletje zoet geeft ook nog wel eens ja, een witte hoed. Ja. Ja, ja. Nou ja, vrijdag, luisteraars, is het weer wisselvallig. Met enkele buien. Nou, ja. ik zei het net al. Die storm Louis is geleidelijk afgenomen in de nacht van donderdag op vrijdag. Uh, en aan de kust van het IJsselmeer. Ja, dat is hier niet zo gek ver vandaan. Dan blijft het nog wel een beetje stevig waaien met windkracht 5 tot 6. En het koelt iets af met temperaturen tussen de 7 en 9 graden. Het wordt wat frisser buiten. S'nachts neemt de, de. Ja, binnen ook trouwens. Als dus je de kachel niet aanzet, wordt het ook frisser. Dus de, ja. Ja. De, de wet van Archimedes is dat hè? Van wie? Een voorwerp gaat net zo lang in het water tot hij ondergedompeld is en dan verlies hij net zoveel aan gewicht als de verplaatste vloeistof weegt. Ik voel weer die psychische moeite, komen die nauwelijks. Even een stukje van wiskunde van de, tussen het weer door. Scheikunde. Vrijkunde. Schei, sche, <laughs> ja, luisteraars, s'nachts neemt de kans op grondvorst toe. Eh, maar echt winterweer oh. wordt, eh, wordt dit weekend dus niet verwacht. Hoor ik jou echt oh, nee. zeggen: grondvorst? Ja, grondvorst. Vorst aan de grond? Oh, dat bedoel je. Ja. ja. Zaterdag is het bewolkt met buien. En zo nu en dan zonnige momenten, gelukkig. Ja. Eh, ja, kijk, als Gerry binnenkomt, is sowieso een zonnig moment. Ja. Altijd hier in de studio ook. Hè. Als, ja, als Gerry binnenkomt, dan gaat hier het licht dan. Ja, dan maak ik een keer een, een, een, een positieve vrouwelijke opmerking. Ja, ja, te laat. Te laat. Maar dat zeg je dan niet, hè? Nee, maar ik, zeg ik was, maar ik was er niet klaar. Ik was er niet klaar. <laughs> <laughs> Vooral in het noordwesten kunnen enkele felle buien voorkomen zaterdag, mogelijk met hagel, maar met de maximumtemperatuur van 6 graden op de Waddeneilanden en 8 of 9 graden in het zuiden en oosten. Is het koeler dan de voorgaande dagen, maar gebruikelijk voor eind februari is dat wel. De wind is overwegend matig en komt uit het zuiden. Pater, willen u de laatste paar regeltjes doen? Nou, dat is goed. Ook luister als op zondag, dan kunnen we me buien met af en toe zon verwachten. In de temperatuur die ligt dan rond 8 graden bij een matige zuidenwind. En in de zuidelijke helft, daar kom ik vandaan, uit Maastricht, in de zuidelijke helft van het land, kan het in de middag behoorlijk gaan regenen. Ah. Wat je bij regenen in de auto moet gebruiken, luisteraars... Dan zal ik even spieken waar ik dat ook weer heb genoteerd. Even kijken hoor. Ja, dat een regen voor je raam weghaalt in een weerstangetje. Oftewel een ruiterwitser. Dat is Belgisch volgens mij. Dat is Belgisch. Ja, is Belgisch. Ja, dat klopt helemaal, Jerry. Ja. Dat is echt Belgisch. Nou, maandag, luisteraars, blijft het licht... Wist De maxima liggen tussen de uh, nou, 6 en 10 graden. En s'nachts dan daalt het kwik land in richting het vriespunt. Oh. En zou er dan toch nog winter komen? Nou, zou misschien best kunnen. Dan voel ik mij een winterkoninkje, Willem. Ja, ja, ja, ja Nou, Pater, ja. dat was het weerbericht alweer. Ja, Pater, dankjewel. Ik heb helemaal zin in het weekend. Ja, zin, ja. zin, in, ja, ook, zin in, ja, in het weekend, maar ook, ook een beetje in de lente eigenlijk. Ja, een beetje, een beetje zon en wat warmer. Misschien helpt dit een beetje. ritornerà e la pulce d'acqua che l'ombra ti rubò e tu ora sei malato e la serpe verde che hai schiacciato non ti perdonerà e all'ombra devi a lungo cantare per farti perdonare e la pulce d'acqua che lo sa l'ombra ti renderà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 Ik heb een Leuk nummer, een beetje echt oud. Dit is een oud nummer. Ja, leuk. Ja, het is een heel oud nummer. Ja. Dit is, uh, hoe heet die je zanger ook alweer? Ik heb het niet kunnen, goed kunnen verstaan. Sorry, ja. <laughs> nou, ik doe, dan doe ik de microfoon nu even dicht. De luisteraars moeten niet horen een zerkertje voor, en dan moet jij dat zeggen. Het is Angelo Bruardi. Angelo Bruardi. Ja, die wat goed voor jou. Je maakt er weer een Japanse zanger van. Dat is dan wel weer... Het uh... geeft weer een apart tintje ook weer, hè? Luisteraars ja, in Zandvoort, ja, ja. Luister, heb je altijd al een keer willen lopen over het iconische circuit van oh, ja, Zandvoort? Ja, het is leuk, ja. Ja, ja. Uh, de, de plek van die uh, ellenlange autosportgeschiedenis. En ook de plek van Max Verstappen natuurlijk. Waar hij al drie maal achtereen de Grand Prix, de Dutch Grand Prix, op zijn naam wist te schrijven. Komende zondag, luisteraars, 25 februari, is dat allemaal mogelijk. Want dan uh, in het kader van het 75-jarige bestaan van het circuit. wordt dan de winter. ...trackwalk georganiseerd. Het circuit gaat de deuren openen voor een heuse trackwalk. Maximaal 7500 belangstellende sportievelingen... ...krijgen de mogelijkheid om gratis een gezellige winterwandeling te maken over de baan. Van de uitdagende Tarzanbocht tot het befaamde, de befaamde schijvlak. Deze iconische bochten hebben generaties van coureurs getest. Je voelt het nu zelf als je erop wandelt als je erop staat. Hey, maar het is leuk dat dat kan, hè, Charles. Want Goed, hè? He? Ja, dan kun je je aanmelden. hè, uh, Gratis. Ja, hey, sluit de voorjaarsvakantie dus uh, aankomende zondag 25 februari in Stijl af. Niet alleen de baan is open, maar de simgarage, het center for Race Square, is ook geopend. Oh. oh, leuk, ja. En heeft een hele speciale kennismakingsaanbieding. Mm. Omdat het racecafé Mickey's nog verbouwd wordt, is het, uh, worden de pitboxen ingericht als pop-up café... Voor een hapje oh, ja. en een drankje. Nou, dat kom met je kinderen, kleinkinderen, vader, moeder, buren of vrienden. Tussen 1 nee. uur smiddags en 4 uur nee. is de track geopend. Ja. In totaal zijn er 7500 tickets beschikbaar. Hoeveel? 7500. 7500. Ja. Ja, dus, dus ja, moet, ja, mogelijk 7501, maar dan moeten ze 10.000 euro boete betalen. Dat is net als in Trapel. Hè. Als, het ja, een, als, als er één ticket ja, meer is, ja, dan ja. moeten ze boete betalen. Hebben ze nu gedaan, hè? moesten ze betalen. Hè? Ja, ja. Ja. Het circuit ja. een Zandvoort? Nee, nee, in Ter Kijk, en zo krijg je dus, zo krijg je dus. Verwarring, <laughs> dus. verwarring, ja, verwarring ja, ja, ja. alom. Ja, ja. ja, ja. Nou, de tickets zijn dus gratis, dat heb ik al verteld. Ja, maar, ja. maar die moeten wel worden aangevraagd. En dat kan via de link tickets... Uh, oh, wacht even, ik moet even de link aanklikken, want... Op deze site staat dat natuurlijk. Oh ja, dat is. Nou, dan moet je maar even serverluisteraars naar zandvoort.niels.nl. Ja. Zandvoort Zandvoort daar staat dit verhaal op. Ja. En dan, uh, en dan staat ook de link waar je die tickets kunt bestellen. Ja. Dus nogmaals, zandvoort.niels.nl. Nou, heel leuk, je da, da, Duidelijke daar, daar verdomme, niet vertellen. Hè? Ik heb van een week bij hem geproduceerd. Bij het ja? provinciehuis in Haarlem. Oh, waren jullie de dat? Ja, met Met, met, met mijn trekker. Ja. ja. Het uh, was helemaal onder de blubber. Ik heb dat, uh, dat hele provinciehuis uh, stevig onder de blubber gezet. Ze zijn oh, nog wat schoonmaken oh, oh, oh. daar. Hè? Ja. ja maar waarvoor dan? Voor, voor wat? Ja, maar, wij, uh, ik kom natuurlijk op. Als boer kom ik op voor, de, voor mijn collega-boeren. Ja. En uh, <coughs> ik ik wel eens een beetje te veel, dan loop ik ook te boeren. Maar dat is een ander verhaal natuurlijk. Begrijp je, Willem? Ja, ja, ja. Je kijkt me nou ergens te gaan, maar... Ik, ik, ik, ik, ja. Ja, nee, inderdaad. Ja, inderdaad, goed verhaal. Lekker kort en zo. En verder nog hobby's. Boeren? Waarom zijn de hersens van een Belg? Hé? Ja. Wat is de overeenkomst tussen de hersens van een Belg... en het ministerie van Justitie? Ze zijn allebei even... Nee, tekort aan cellen. Kort aan cellen. We gaan richting de klok van tien uur alweer. Ja, het gaat hard. Eerste uur zitten we bijna op. Jeetje, het is alweer tien uur. Oh mama, we moeten naar het dorp. Ongelooflijk. Uh, we gaan even naar Albert Heijn. Ja, doe dat ja, maar. Waarom Albert is er in Afrika heen. geen Albert Heijn eigenlijk, Willem? Geen idee. Dames kunnen het winkelwagens niet op hun hoofd krijgen. Goed. Ja, even the bedtimes are good, the tremolos. En uh, heerlijk, hè? die oude meukers dat er een beetje stof erop dat geeft helemaal niks. Iedereen kent het nou, maar dat is prachtig. Uh, we gaan richting de klok van tien uur. Na tien uur hebben wij twee gasten. Of vier gasten eigenlijk, of zijn er toch twee? Ik, ik weet het niet meer. Ik vind het wel spannend hoor, Willem. Ja, ik ook. Uh, ik ik krijg, zit gewoon uh, te shake op mijn stoel van spanning, joh. Oh, is het daarvan? Ja, daar is het. het daarvan? Ja, ja. Ja, ja, ja. Nou ja, we gaan, uh, we gaan het wel zien. Ik zal in ieder geval tot die tijden een stukje muziek opzetten. Om oh, een beetje uit de jaren 60 te Ja, maar de... ik vond de vorige ook wel leuk hoor. Zelfs de slechte tijden zijn goed. Even ja. de bedtime zijn goed. Ja, zo is maar het? de trimmeloos. De trimmeloos waren dat? Ja. Ja. ja. Maar ik, ik, ik zet er nog even eentje achteraan tot de klok van 10 uur. En na 10 uur zijn we er weer. Zet je er eentje achteraan? Ja, een eentje. Het kan er 1 en twee zijn, dat weet ik nog niet.